Uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Anti-regeringsbetogers hebben in zuid-Irak de haven bij Basra geblokkeerd, zeggen bronnen van het persbureau Reuters. De import in de haven is gehalveerd en dreigt zelfs helemaal stil te vallen. Via de haven krijgt Irak graan, oliën, suiker en ander voedsel. Betogers blokkeerden de haven eerder deze maand ook al ruim een week. Sinds begin oktober demonstreren Irakezen massaal tegen de regering. In Hongkong wordt er druk opgevoerd op de demonstranten die al twee dagen de campus van de Technische Universiteit bezet houden. Vanmorgen vroeg probeerde de politie de campus binnen te komen, maar daarop reageerden betogers met brandbommen. Toen enkele uren later de bezetters massaal van de campus probeerden weg te komen, bleek die hermetisch afgesloten door panzervoertuigen en werden ze bestookt met traangas en rubberkogels. Een onbekend aantal betogers is opgepakt. Wetenschappers van het Radboud UMC in Nijmegen hebben afwijkingen gevonden in een gen dat mogelijk MS veroorzaakt. Daarmee is volgens hen de eerste stap gezet om nieuwe behandelingen te ontwikkelen, waarmee MS op termijn kan worden bestreden. De onderzoekers hebben het DNA van mensen met MS naast dat van gezonde familieleden gelegd. Zo ontdekten ze meerdere genetische afwijkingen die bijdragen aan het ontstaan van de ziekte. In Nederland hebben zo'n 17.000 mensen MS. Het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens... is vorig jaar met 10.000 euro gestegen tot 38.400. Dat komt vooral door de stijging van de huizenprijzen. Het vermogen is nog niet op het niveau van 2008. Wel is volgens het CBS door de gestegen huizenprijzen... de ongelijkheid in vermogens iets afgenomen. Het weer vandaag bewolkt en regenachtig. Vanmiddag is het 5 tot 9 graden. Vanavond wordt het naar het zuiden vaker droog. In het noorden wordt het morgen vroeg pas droog. Later op de dag kan er nog een bui vallen... Ook dan is er af en toe wat zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het nog langzaam rijden... op de A44 Den Haag richting Amsterdam... tussen Sassenheim en Kaagdorp 4 kilometer... met een kwartier tot 20 minuten vertraging. Van Amsterdam naar Den Haag op de A44... bij de AFIT houdt 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 We zitten natuurlijk al in ons prachtige Zandvoort. En uh, wij doen vandaag Goedemorgen Zandvoort van 16 november 2019. De techniek in de muziek wordt gedaan door Kordraaier en die doet natuurlijk ook de regie op tijd. De redactie Gert van Kuik en de eindredactie door G. Rutte. Naast mij zit Roy Domme. Goedemorgen Roy. Goedemorgen Ben Zonderveld. En welkom in Zandvoort. Dankjewel. je wel gisteravond laat aangekomen. Ja, ja, ja. Nou en uh, zondag komt Sinterklaas, hè, dat moeten we ook doen. Zeker weten. Ja. Waar gaan we het hebben, Roy, over? We gaan het hebben over heel veel verschillende dingen. We gaan eerst praten over classic concerts met het symfonieorkest. En daarvoor is Peter Tromp, die al aan tafel zit. En daarna gaan we het hebben over het culinair rondje Zandvoort. En Christy Ganster komt daar alles over vertellen. En dan sluiten we het eerste uur af met de winnaars van het ondernemersgala Die donderdagavond bekend zijn geworden. Ja, en dan begint met ABC. ABC, ja, pas, pas bij de sinterklaas in. In het tweede uur gaan wij uh, eerst maar eens uh, met de politiek beginnen. En het wordt best wel een uh, interessant onderwerp met Karim El-Kabali over uh, de Formule 1. Nou, daar zijn we redelijk uit. Maar wel over duurzaamheid en het raadsprogramma. Er is een nieuwe pop-up expositie Sissies in Zandvoort. Dat is in de passage. Uh, uh, eind van de... Uh, dus Burgemeester Engelbestraat en Eind van de Zeestraat. Fred Rooshard en Zoek Zwamborn komen daarover vertellen. En als laatste komt Erik Weijers. Nou, dan ga je het toch even over de Formule 1 hebben hoor. Toch wel? Ja, toch wel. Wauw, ja, bijna niet gedacht. <laughs> nee. Nou ja, er wordt vandaag of morgen in Brazilië gereden, dus daar kunnen we ook nog even naar kijken. Maar morgenmiddag kan Peter Tromp niet naar de Grand Prix kijken, want die zit in de protestantse kerk. Maar dat hoeft ook, ook niet, want als je op de hoogte bent, de Grand Prix in Brazilië begint om tien over zes. Dus dan hebben de mensen al dus een prachtig concert gehad. En dan kunnen ze heerlijk naar de tv <lacht> kijken of Max Verstappen nou eindelijk eens een keertje weer gaat winnen. <lacht> want het wordt wel weer een keer hoog tijd. Het <lacht> wordt wel een keer hoog tijd. Peter De laatste keer, er is altijd wat met hem, dus uh, hij moet nou. Gewoon eens een keertje op, die, op dat hoogste treedje plaatsen. Okay, nou wij, uh, wij gaan dat morgenavond zien. Ja. En morgenmiddag luisteren. Laten we het eens even... Want ik heb een prachtig papier voor 2020 alweer gehad. Ja. Laten we het eens even over zondag hebben. Het Symfonieorkest Haarlem. Herlem. Uh, jaarlijkse gast. Jaarlijkse gast. Altijd uh, in november eigenlijk al, ik denk dat ze al de achtste keer komen nu. En uh, ja, het symfonieorkest Haarlem is gelijk als het Heemstedt Philharmonisch Orkest. Het staat toch voor kwaliteit. Het zijn uh, volwaardige muzikanten. En het is altijd een uh, feest om te aanschouwen dat je uh, de kans op blijft net staan in dat gebouw, in de protestantse kerk. Maar voor de rest wordt echt alles weggehaald, want we hebben morgen maar liefst 60 muzikanten. Dus er moet nog wel het een en ander gebeuren en jij noemt het instrument en het is er pauken uh, dat soort werk grote uh, de vierbassen dat soort uh, aantallen zijn er en dan kom je aan 60 mensen. Ja, als, je, en, als je 60 mensen hebt en er zijn ook muzikanten en, en zangers dan heb je al ruimte nodig. In. Ja het zijn geen zangers we hebben uh, alleen, orkest alleen orkest met uh, als uh, extra Melle de Vries een cellist, een cellist. Een Neders, uh, geboren in 1994, een Nederlandse cellist, geboren in Groningen. Begon op vierjarige leeftijd met cello. En heeft allerlei scholen uh, doorlopen studies gedaan tot in Berlijn aan toe. Op 15-jarige leeftijd is hij anderhalf jaar naar Berlijn uh, geweest om daar te studeren. En dat ging niet goed omdat hij hem weer kreeg. Dus hij is weer teruggekomen. Maar uh, ja, dit is weer zo'n pareltje waarin die orkesten heel goed zijn. En Heemsteeds doet dat ook. maar het Maathalens Philharmonisch Orkest doet dat ook. Ze hebben altijd een jonge... Uh, Muzikant musica, bij hun die. Uh, heel graag een podium wil hebben. Mm -hmm. Nou, dat bieden wij natuurlijk. Maar ook uitstekend zijn in uh, wat ze doen: pianisten. Uh, we hebben we een violist. En uh, er zijn uh, jongens geweest bij het Hanels Symfonieorkest. Die uh, nu tot grote hoogte zijn. En die nu in het buitenland spelen. En die zes, zeven jaar geleden bij ons optraden. Dat, dat is het leuke? Uh, ja. Kan je dat van Melle de Vries ook verwachten? Een <coughs> jonge jongen die nu in, ja. in een studie afgemaakt in Amsterdam. Um, dat hij... Ook doorstroomt naar het internationale uh, orkest. Ja? Dat doet hij al. Hij, um... speelt, hij speelt al veel in het buitenland ook. Hij wordt ook uitgenodigd. Ook. En uh, wat uh, zo mooi is, dat uh, zo'n jongen veel moet spelen, veel podium moet hebben om ervaring op te doen, natuurlijk. En uh, met dat uh, Philharmonisch Orkest uh, doet hij dat hartstikke goed. <lacht> Morgen is eigenlijk een soort generale repetitie van de stukken die ze uitvoeren. Want worden, die, worden die later elders gespeeld hè? Volgende week zondag in de Philharmonie. In Halen. In Halen. Okay. Hetzelfde programma, hetzelfde orkest, dezelfde cellist... Alleen een iets andere prijs. Dus de mensen die, uh, uh, dankzij uh, de steun van onze vrienden, Stichting Klessen Constant... ...dankzij de steun van de gemeente, vergeet ik nooit te noemen... ...is ook heel belangrijk voor ons als belangrijke sponsor... ...kunnen we nog steeds dit prachtige programma laten horen... ...voor schrik niet 5 euro. Waar zijn we uh, afgelopen maand mee bezig geweest? Met een initiatief vanuit Pluspunt... Zandvoort Noord, waar uh, via de wet maatschappelijke ondersteuning een uh, initiatief is gedaan om de minder bedeelden in Zandvoort, de mensen uh, die een inkomen hebben tot 20% boven het minimum, een uh, voordeelpas aan te bieden. Dat gaat heten de Zandvoortpas. Dat, die bestaat al, maar die was van de krant. Ja. Dat is overgenomen door uh, deze, uh, die, die wetmaatschappelijke ondersteuning. Daar zijn mensen voor bezig geweest. En die gaan dus uh, afspraken maken met allerlei uh, sociale uh, organisaties, clubs in het dorp. Er is daar afgelopen maandagavond een introductieavond geweest in de Blauwe Tram. Wij als stichting waren daar ook voor uitgenodigd. Dat was niet afgelopen maand, dat was maandag een week geleden al. Maar goed, uh, wij konden daar niet bij zijn. Wij hebben wel een uh, brief gestuurd, een mail gestuurd... ...naar het bestuur van die, van die club... ...en gezegd van... ...wij willen ook wat betekenen voor die mensen. We hebben daar een afspraak over gemaakt... ...en uh, vanaf volgend jaar is het zo... ...dat de mensen die een zand pas hebben... ...vrij toegang krijgen tot de nou Daar waren ze heel blij mee. Wij zijn heel blij dat we daar wat voor kunnen doen. Mm -hmm. Het is een initiatief vanuit de gemeente. En zo zie je... ...zo werkt het weer aan twee kanten. Wij ja. krijgen subsidie van de gemeente... ...en aan de andere kant kunnen we op deze manier... ...ook eens een keertje wat terug doen. Nou, dus is mooi, mooi dat is een mooie we vonden dat een heel ja. leuk initiatief ja, ja, en hebben mooi. dus ook gezegd: van uh, daar moeten we op inspelen. Zodoende. Ja, nou, uh, die zandverpas die zal uh, waarschijnlijk nog wel meer uitgebreid worden ja. in, uh, ja. in, in het dorp. Want het is natuurlijk zat dingen te doen die, uh, die korting kunnen geven of, of toegang kunnen geven en, naar iets uh, toe. Wat ik heb ook gezegd uh, tegen die dame van uh, ja communicatie in deze is gewoon ontzettend belangrijk. Laat je uitnodigen bij de radio. Uh, laat een groot stuk schrijven in de krant. En uh, zeg wie je bent, wat je doet. En zeg wie er allemaal meedoet. Ja. Want uh, natuurlijk is het niet alleen beperkt tot de Stichting Klasse Concerts. Er zijn tal van organisaties die zich aangemeld hebben. Dat zal moeten grondig ik. Ja, daarom. daarom. Hey, uh, ik heb ook nog even zitten lezen over Nicolas Devons, de dirigent. Nicolas Devon, ja. ja. Uh, is dat een gastdirigent? Nee, of nee. Is dat de vaste dirigent? Hij zit al vanaf 2002 bij, uh, middels 69 jaar. heeft ook zijn sporen verdiend. ...heeft heel veel gastdirigenten gedaan... ...de Radio Philomonas Orkest... ...Noord-Hollands Philomonas Orkest... ...hij is vaste dirigent bij uh, Symfonieorkest Haarlem... Mm -hmm. ...sinds 2002... ...en, uh, ja... ...meneer Devens heeft oog voor mensen als uh, Melle de Vries en die is daar constant naar op zoek en die is daar ook heel mee bezig en dat doet hij dus ook omdat hij weet dat hij iedere jaar een grote productie uh, moet doen zoals morgen en uh, dan vindt hij een cellist en dan uh, gaat hij stukken uh, uitzoeken ja? en die worden Passend. een jaar ingestudeerd, passende stukken ah, okay. die... Dat is Nicholas Devens, dus een gewaardeerd uh, dirigent. Dus, en, die uh, kent Zandvoort al uh, een beetje. Die kent Zandvoort al <laughs> een beetje, ja. Die is al zes, <laughs> zeven keer geweest. En het mooie is dat hij een fantastisch Engels accent heeft als hij Nederlands praat. <laughs> Ja, dat raken ze niet kwijt. Nee. Ja. Ja, eigenlijk willen ja. ze het ook niet kwijtraken, nee, geloof nee, ik wel. Nee. Het staat natuurlijk wel leuk. Ja. Hey, uh, dit is eigenlijk in de, de reeks Classic Concerts de laatste van dit seizoen. Ja. De, de grote productie daar gelaten. Ja. Um, de opmaat naar volgend jaar, die ligt hier al voor mij. Ja. Hij uh, is al vol. Hij is al vol. En uh, hij was eigenlijk al in... Uh... Wat zal ik zeggen, mei, juni was hij al vol. We krijgen tegenwoordig uh, per jaar ongeveer uh, 30 aanbiedingen... van allerlei uh, ensembles, orkesten, weet ik veel wat... die graag willen optreden in de Kerkpleinconcerten. Ja. We hebben er tien in het jaar, dus we moeten keuzes maken. En uh, dan kijken we naar kwaliteit op de eerste plek. We kijken naar... Uh, dat is de telefoon en dat is de firma die de stoelen komt brengen voor me. Ja, het concept. Kijk, <totstuk> zo gewoon, gewoon door. Ja, gewoon door. Ja, die stoelen worden dus niet gebracht. Ja, wel. Dat is, als je moet, een knopje uit, dus dan doe ik ook een Maar dat komt wel goed. Ja, dat komt wel goed. En, uh, Hadden we het erover. over? Over het volgend jaar en over de concerten die... Ja, uh, ja we, hebben we, die eisen, we hebben de 30, we kiezen de 10 uit. En dat moet diversiteit zijn, kwaliteit zijn en continuïteit. En uh, de diversiteit is heel ja. belangrijk. Ja. Uh, we willen eigenlijk altijd wel één of twee piano te hebben... omdat we een prachtige vleugel hebben staan, natuurlijk waar we graag gebruik van maken. Er zijn een aantal vaste items bij. Ja, en uh, symfonieorkest ja, ja, staat er ja, ook en om een voorbeeld te noemen, de staar heeft al aangegeven dat ze ook volgend jaar graag van de partij zijn. En dan mogen wij een datum bepalen. En ik heb dus gezegd tegen de staar, nee dat doen we niet. Het ene jaar wel en het andere jaar niet. Nou, dus... ik, ik, ik zie hier KES-concert staan. Ja, en dat, dat, is, dat, dat zou dus de staar worden, maar dat, is, dat wordt dan nu ensemble con... Serie. Komt jaar ja. En die hebben zeven jaar geleden ook voor een hele volle kerk okay. een prachtig optreden gedaan. Niet in kerstoptreden, maar dat zijn dus bepaalde groepen die een groen streepje achter hun naam krijgen. Mm -hmm. van, uh, dat is goede kwaliteit, die willen we graag terug hebben. Ja, en dan natuurlijk 21 december. Uh, dus daar... Ga ik hier wat van zeggen, Roy? Of, uh... Ik zou dat <laughs> maar doen. Uh, sorry hoor, dat het, uh, <laughs> het interview beter wordt. Oh, onze techneut en muziek staat met een pet op waar allerlei namen van ons op verschijnen. Er staat Roy en Ben nog twee minuten. <laughs> Roy en Ben nog twee minuten, dus. Ik, uh, ik krijg nog. Nou, die, onder... geven we, die geven we aan. Uh... Ik, krijg ah, ja. minuut. ik krijg nog anderhalve minuut. Uh, volgend jaar is het programma rond. We nou, hebben, uh... ik, ik zie nog iets bijzonders. Ja. En dat is 18 oktober. Ja, ja hoor, nee. dat klopt. Wij zijn in 2000 begonnen. Dus wij bestaan volgend jaar uh, uh, 20 jaar. En waar blijft de tijd? Maar uh, we houden het nog steeds vol, die 20 jaar. En daar willen we toch wat extra cashier aangeven. En uh, wat we doen. Weten we nog niet. We zijn bezig met een hele mooie productie. buitenproductie. En binnenproductie. De buitenproductie, daar ben ik ook mee bezig. Maar ook namens Stichting Klasse Concert. Maar dat heeft dan weer uh, te maken met de Grand Prix. En uh, wat ik wil is diezelfde staar dus eigenlijk uh, in, uh, in de zaterdag of de vrijdag voor de Grand Prix op laten treden op een groot podium in het centrum van het dorp. En dan in de avonduren, begin van de avond. Gewoon een concert van twee uur of zo. Met 120 man op zo'n podium. Fenomenaal ja. lijkt me dat. dat is het kost het een of, paar centen. Kost dus op een <coughs> Dan heb je ook wel. Dan, dan, je ook, dan heb dan je echt wat. wat. Ja, ja, ja. En uh, 21 december... Over een maand bijna en een week de grote productie niet in de protestantse kerk, maar in de katholieke kerk, de Agatha kerk. Uh, zaterdagavond 21 december, aanvang 8 uur, kerk is open om kwart over 7. De kaarten kosten 20 euro zijn te koop bij Kaashuis Tromp. En op de site... En er zijn er inmiddels van de 350, 260, 270 verkocht. Dus Zandvoorters die nog willen komen bij het grote concert. Raad ik aan om tijdig te zijn, ja. want uh, de, de, we zijn geboden aan de maximale aantal toeschouwers. Ja. We kunnen meer kaarten verkopen, maar dat doen we niet vanwege de veiligheid. Oké, ja. nee Peter, wij zijn redelijk op de hoogte. Ja. Nou, we komen ongetwijfeld nog een keer terug over uh, volgend jaar. Zeker. En dan gaan we dat, dat uit, uitgebreider op in. Maar voordat we afscheid gaan nemen, misschien nog even goed om te de helpen herinneren naar al deze duizendwekkende feiten dat het morgen ja. gewoon om half drie de kerk open gaat om drie uur begint en dat al deze mensen die komen hun kleindochter of kinderen ook mee moeten nemen omdat er een hele jongensalist op het podium staat Zeker Hij is weten. ook nog een knappe jongen om te zien dus ja. ik zou zeggen kom met z'n allen en kom genieten klassiek is niet alleen voor ouderen het is voor iedereen okay. en het wordt een prachtige concept dankjewel. graag gedaan, dankjewel <lacht> Voor het tweede onderwerp uh, gaan we weer nadenken over lekker eten. En ook wijn erbij, denk ik. Uiteraard. Aangesloten is Christie Gansner en zij organiseert culinaire Culinair Rondje Zandvoort. Christie, goedemorgen. Goedemorgen. Voor de hoeveelste keer is het? Uh, In het dorp voor de vijfde keer. Dan nou, vraag gelijk aan het strand. Het strand, vierde keer. En dat wordt? Het wordt volgend jaar de vijfde keer. Ja. <laughs> dus het is eigenlijk al een Lustrum-editie <laughs> van ja, het Rondje Dorp. Lustrum. Ja, ja een Lustrum-editie. <laughs> um, er ligt hier weer een prachtige flyer voor mij met allerlei deelnemers. Um, wissel jij veel van deelnemers? Proberen we natuurlijk wel. het ja? Ja, zijn elk jaar wel nieuwe deelnemers bij. Dus dit jaar hebben we Friends die voor het eerst meedoet. En uh, Griekse specialiteiten Marta's. Dus dat is altijd wel leuk. Er moet wel een beetje variatie in blijven ja, Zoek jij dat uit of staan ze te dringen? Ik zoek het uit. Ik ga bij ze langs. En dan, uh, ja. Dus jij hebt voor jezelf eerst een plaatje van ik, ik wil die... Uh, nee, ik benader ze gewoon eerst allemaal. Oké. Okay. Ik benader ze allemaal en kijk wat ze, wat ze reageren. En dan ga ik gewoon even langs. Ja. En dat werkt altijd het beste. En ga je, je dat ook voorproeven? <laughs> of het dan past bij je? <laughs> er moet ook pijn bij mij en zo. <laughs> voorproeven zit erachter. Ja. <laughs> Ja, we hebben natuurlijk overal wel een keer wat geprobeerd. Ja, ja. ja, ja. ja ze, uh, ze doen allemaal een gerechtje. Ja, klein gerechtje, ja. Praat je dat ook met ze door? Of komen ze daarmee van, goh, ik ga dat maken? voor Ja, om... ik vraag wel altijd wat ze maken. Ja. En niet om dat op voorhand al te verklappen, maar om te kijken dat er geen uh, overlap is, zeg maar. Zodat iedereen een beetje iets anders doet. En dat je ook niet acht rode wijnen krijgt, maar dat er ook iets anders tussen zit. Of, nou. Nou, over, over wijn gesproken, je bent zelf uh, uh, wijnspecialist... Uh, uh, Praat je daar ook met ze over? God, dat past het beste erbij of heb je dat in huis? Ja, soms uh, vragen ze advies aan mij: van ja, wat zal ik erbij schenken. En uh, soms hebben ze zelf ideeën van oh, ik ga dit doen of dat doen en wat vind je ervan? Mm -hmm. en, uh, nou, dan gaan we akkoord. En dan wordt het. het. Nou, ja. ja, het uh, water loopt mij in de mond als u deze lijst bekijkt. Uh, misschien mag je nog mee. <coughs> Ja, misschien zetten we elkaar te winnen. Ja, zeker. Nou, daar gaan we ja. zeker over hebben, want straks gaan we de deelnemers natuurlijk nog even bespreken. Uh, 24 e dat is volgende week. Volgende week zondag. Zondag. Ja. Hoe laat begint het? 12 uur. 12 uur begint de wandeling. Ja. Um, is, is het zo dat uh, iedereen ergens start? Ja, er zijn acht verschillende groepen die starten allemaal op een andere locatie om 12 uur en dan roleren ze. Kan je dat aanvragen waar je, ja. uh, waar je, waar je ja. starten wil, eventueel? Ja, als je, je kan de kaart, daar waar je de kaart koopt, daar eindig je. Oké. Okay. Ja. En daar is het dan bal. En als ze bij mij kopen, dan uh, deel, ik, deel ik gewoon in. in. Ja, ja, ja. ja. ja. Um, 12 uur uh, is de start. Mm -hmm. Je mag nog meedoen. Bij wie kan je kan je opgeven, bij jou? Bij de deelnemende restaurants. Oké. Okay. Ik ik doe, het het ja, dat ga je gang. Of ja. ik het doe of jij het doet dat maakt niet uit. Dat wil ze wel genoemd hebben natuurlijk. Ja, drie aapjes doet mee. Uh, SISO Lounge, de haven van Zandvoort, Eetcafé het Zand, het Wapen van Zandvoort. Uh, Martas, De Corner. En Friends. Martas is Sarah's bij Martas, moet ik eigenlijk ja. tegenwoordig zeggen. Ja, Martas bij Sarah. Ja. ja, of andersom. Ja. Ja. De nieuwe naam is Martas in, ieder geval. <laughs> in de volksmond de kleine Griek, maar ook... Ja, precies. Ja, Marta heeft niet tijd. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dus maar, daar kun je kaarten uh, halen en online of bij de VVV. Dat kan ook. De deelnemende kaarten kosten 49,95. Is dat een goede prijs voor, uh, uh, voor die hapjes? Ik vind dat heel ja? weinig voor die voor weinig, acht die gangen ja, ja. en acht uh, glaasjes ja. wijn. Ja. Het komt meer op vijf, uh, zes euro per uh, glas wijn en een gang. Dus uh, voor niks. Ik vind dat heel schappelijk. Ja. Ja. Ja. Nou ja, daar mag ik het best wel over hebben. Want uh, ja. een aantal mensen oh, ook geld. Maar nee, als je het opsplitst in... Uh, je bent de hele middag onder de pannen. Je krijgt acht verschillende gerechtjes. Acht verschillende wijnen. Ja. En dat is gewoon een hele leuke dag. Ja. Nou Roy, je mag nog meedoen. Dus denk er zo over na. Um, ik zie uh, uh, drie aapjes. Zie zo langs, dat is natuurlijk de, de, de, de sushi. Ja. D, d, dat doen zij ook dan? Uh, d, de, de specialiteit van het huis. Hè. Ja, meestal wel. Ja. Dat doen ze dan wel. Ja. Dus een Grieks hapje. Uh, Wapenzand is natuurlijk <tossimut> erg sterk in, uh, in Nederlandse hapjes. Ja. Frens heb ik nog niet uh, geproefd. Heb jij die wel geproefd? Die hebben heel veel, ja, hele diverse dingen. Uh, Finn die heeft ook bij uh, het strand heel vaak, heel lang als kok gewerkt. Mm -hmm. Dus die kan echt wel lekker koken. En die is heel goed in, in soepen en in vis en in spareribs en allerlei. Uh, ik heb de, nooit begrepen dat ze een restaurant waren. Alleen maar bar, dat dus, is sinds, sinds ja. koor, bar en kitchen. Sinds ja. kort, sinds in de Haltestraat zitten, is dat uitgebreid. Ja, dus tussen, uh, bij de, de vroegere oomzee deden ze dat ook wel. En maar uh, dat is ook een beetje te klein. En dit is dat was een heel klein, klein keukentje en, uh, en dan deden ze af en toe een, een, een daghap ja. of een met evenementen. En nu hebben ze het uitgebreid. Een ook... serieuze keuken. Ja? Ja, ja. Oh. Ja. Friends Bar and Kitchen. Ja. Nou ja, Eet Café Het Zand. Daar weten we bijna alles van natuurlijk. Ja, die was genomineerd. Ja. Samen met CISO. Ja. Samen met CISO, ja. En uh, zouden we al waar verstand wordt. Eigenlijk weten wij uh, van alle restaurants wel wat. Uh, dit zijn de deelnemers van dit jaar. Ja. Die hebben ook terugkerende deelnemers, want die zitten er ook bij. Um, Gaan zij volgend jaar weer of ga jij dan proberen nog meer te husselen? Ja, we proberen altijd weer een beetje te husselen en weer nieuwe... Misschien zijn er volgend jaar weer nieuwe restaurants in ja. Zandvoort die dan erbij zijn en mee kunnen doen. Ja. Dus toch over husselen praten, dat doe je op strand ook? Ja. En, en daar uh, is er al een datum voor volgend jaar? Of ja. ben je nog druk? Ja. Het is wel een datum in april. In april. Ja. Oké. Okay. Is... Week voor Pasen, zondag voor Pasen. Maar ik, toch even toch terug naar deze. Ja. Uh, ik las, uh, als ik het goed gezien heb, dat je ook als je bijvoorbeeld, uh, stel je voor, uh, glutenvrij wil eten, ja. dat je dat bij jou kan aangeven en dat je dus ook gewoon mee kan doen als je een speciaal dieet volgt. Ja. Ja, zijn mensen die zeggen ja, ik, eet, ik ben vegetarisch of inderdaad, ik ben er ergens allergisch voor. Als we dat op voorhand weten, in ieder geval kunnen we daar rekening mee houden. Ja. Dus dat is geen enkel pletsel om gewoon die hele zondag lekker mee te doen. Nee. Tenzij je niet van wijn houdt natuurlijk. <lacht> <laughs> dan is er vast wel een glaasje bubbelwater dat... voor ja, je. Of een paar rotosloeien. Zelfs dat is opgelost. Maar ja. Ja. Nou ja, dat, dat uh, wat Roy aanhaalt, is natuurlijk iets wat steeds meer uh, ja. uh, bekendheid gaat krijgen. Het groeit te vrij en uh, iemand mag dit niet eten. Ja. Uh, geef jij dat iedere keer door aan die restaurant. En ja. die moet dan iets apart maken voor uh, meneer of mevrouw X. Ja. En die komt dan binnen. En die zegt: Ik ben meneer X met die allergie. En dan. Ja, krijgt hij iets anders. Ja, of niet, het ja, hangt een beetje vanaf wat het gerecht is. Vaak hoeven ze ook niet aan te passen. Nee. De, uh... Maar het is wel een, een, een, een dingetje waar je over na moet denken natuurlijk. Ja, zeker. Zeker als je echt allergisch bent. Ja, je hebt ja. natuurlijk ook wel mensen die dieet zijn of uh, die geen koolhydraten. Dat heb je een tijdje gehad, een paar jaar geleden. hebben ze gezegd, ik mag geen koolhydraten. Maar dat hoor je nu bijna niet meer. Ja. Kijk, nog steeds hoor. Ja, dat hoor je dan bij mensen die niet ja, willen afvallen. Ja, nee. nee. Ja. op, op, op zo'n dag kan je, als je geen allergie hebt, volgens mij best alles uh, proberen. Zeker. Ja, het toch best een beetje ja. zon, zon. Dan gaan we daarna weer naar de katholieke kerk, naar het concert van, van Peter. Het concert van Peter, ja. En zo zo draait het allemaal weer om. Doe mee. Zou ik zeker doen. Uh, zou ik zeker doen. We uh, vatten het even samen. De deelnamekaarten kosten 49,95 En zijn verkrijgbaar bij alle uh, restaurants die wij nog één keer uh, noemen. De drie apjes in de Halterstraat. Ziesolaans, Lounge, burgemeester Veenermaplein. De haven van Zandvoort op de boulevard bij de Rotonde. Eetcafé Het Zand in de Kerkstraat. Wapen van Zandvoort, Gasthuisplein. Zara's bij Marta. Halterstraat 7. De corner. Halterstraat 21. French Bar and Kitchen, Haldestraat 18. Het valt mij op dat ik... ...binnen Haldenstraat redelijk goed zit. Met Halterstraat, uh, ja. Je hoeft niet heel veel kilometer te lopen. Het rondje zandwoord is... ...gestorven, maar ja. dit zit er nou, wel uh, aardig ja, ja, in dan. Ja, we hebben ook al een paar keer... ...heel erg storm gehad. Of, weet je, dan is het ook wel lekker als het niet zo'n beetje een ...erom loopt. <laughs> maar ja, maar dat kan je altijd weer inhalen in april... ...bij, uh, bij het rondje strand. Christy, um, 49,95... Daar bij de restaurants of bij www.wijnaanzee.net. Ja, oh yeah. inderdaad. Of de VVV. Nu zie ik iets voor me hangen, maar je mag het zelf <lacht> voorlezen. Nou, ik wilde merken dat er nog een aantal proeverijen op de, yeah, yeah. Op de rit heb staan. En het is 1 december en we hebben een drie gangen diner bij de Local Bistro in de Zeestraat. Met een proeverij. Dus dan krijg je eerst drie wijnen om te proeven en dan een gang. En dan mag je zelf kiezen welke van die drie, drie wijnen je dan bij die gang wil, okay. uh, geserveerd wil hebben. En zo doen we dus drie gangen. Dus uiteindelijk proef je heel veel verschillende wijnen. En mag je zelf kiezen wat je bij het eten neemt. 8 december hebben we een proeverij in het Zandsvoorts Museum. En die staat in het teken van Sisi, dus muziek en wijn. En Oostenrijkse wijnen. Oostenrijkse wijnen, ja, en, uh, en muziek. Dus dan kiezen we vijf kunstwerken uit in het museum en bij elk kunstwerk. Uh, Zoeken we een bijpassende wijn en een bijpassend stuk muziek. Dat hebben we met de Pride ook gedaan en ja. dat gaan we nu herhalen. Dat is weer erg leuk. Op okay. 14 december hebben we nog een proeverij met uh, feestwijnen. Dus dan kan iedereen met zijn kerstmenu langskomen en dan zoeken we er uh, bijpassende wijnen uit. Is er, is er echt een groot verschil tussen uh, feestwijnen en, en uh, uh, Sissywijnen om het zo maar te noemen, Dat, de, de Oostenrijkse wijnen? Nou, Oostenrijkse wijnen zijn ook hele mooie culinaire wijnen, ja. dus daar, daar zit op zich niet zo heel veel verschil in. Maar feestwijnen is toch wel, met feestdagen neem je toch net even wat extra's dan, uh, dan normaal, zeg maar. Ja. Dus we hebben de ja, wat klassiekere wijnen uit, uiteraard te proeven, maar ook heel veel Spaans en Italiaans en Oostenrijks. Ik neem aan, want uh, je, je, je verrast ons met deze proeverij, ik vind het helemaal heel leuk, dat we deze kunnen zien op uh, www.wijnaanzee.nl net. Net. Net. .net En op de Facebookpagina van Wijnaanzee. Oh, nou, dus informatie genoeg. En Instagram. En ja. Instagram, die volg ik zo er meer. Er is uh, genoeg informatie te halen over culinaire rondje Zandvoort. Volgende week uh, 24 november, je kan je nog opgeven en uh, de informatie over de net genoemde proeverijen zijn overal te vinden op internet en Facebook. Zeker weten. Ja. En Instagram. En Instagram. <laughs> Christie, bedankt voor de komst en bedankt Graag gedaan. voor de uitleg. Julio. En uh, we hopen dat je uh, alle restaurants kan bedienen met veel uh, wandelaars. Daar ga ik ook vanuit. Ja, hoop Dank, ik ook. Dankjewel. Dankjewel. You never want to phone your home A steady job and a nice young man Your parents had your future plan van Q&A naar de bloemen. Maar dan wel gelijk naar de ondernemer van het jaar in Zandwoord. Zeker. A, B, C en meer. Ja, heel goed van u. <laughs> ik heb niet zo'n goede stem, helaas. Het oh, was uh, erg gezellig, uh, de prijsuitreiking. Maar ik denk dat ik een beetje te hard geschreeuwd heb, gewoon toen ik hem gewonnen heb. Ik denk dat het dat geweest het te is. Enthousiast. Ja, te enthousiast. Ja. Ja. Er, zit, er zit ook wel een gat in het dak bij de haven. Ja, oh ja zo hoog sprong je <laughs> natuurlijk. Zo. Ja, maar niet iedereen heeft het meegekregen. Dus eerst maar eens de naam. ABC en meer. Ik dacht al eerst van het is leuk voor de kinderen die in Sinterklaas gaan op zondag. A, B, ja. <laughs> Voor de letters natuurlijk. Maar het betekent vast iets deze, deze naam die de luisteraars nog niet allemaal kennen. Uh, ABC. Nou ik ben ooit naar New York geweest. Er was een winkel ABC. Maar ik vind ABC in Zandvoort gewoon niet klinken. En toen uh, wilde ik een andere naam. Want die winkel vond ik gewoon heel erg leuk. Uh, die was ook van alles bloemen en ook allemaal decoratie dingen dus vandaar en um, toen zat ik van ja Anjas Bloemenzaak of uh, iets met mijn naam erin wilde ik niet dus toen heb ik heel erg zitten puzzelen om toch maar bij die ABC te komen en eigenlijk was hij heel makkelijk want het is gewoon Anjas Bloemencorner en meer en meer Ja. ja dat dus, is dan al duidelijk Ja, ja, ja dus dat is, hij is heel eenvoudig eigenlijk ja. Maar dat maan me dat meer is inspirerend. Want ik zie altijd eens langsloop bloemen. En ik ben wel eens binnen geweest. Ja. Uh, en dan heb ik van die heerlijke bijvoorbeeld geurstokjes gekocht op basis ja. van helemaal natuurlijke spullen. In plaats van al die chemische stokjes die je tegenwoordig ja. in grote ketens koopt. Mm -hmm. Ja, klopt. Uh, en dan denk ik, hé, hey, dat is heel interessant. Dat verwacht je helemaal niet als je buiten staat. Nee, nou dat nog steeds inderdaad, verbazen mensen zich erover als ze binnenkomen wandelen. Wat ik nog meer heb, inderdaad, als bloemen of planten. Ja. Dus dat is wel uh, een hele goede toevoeging ook uh, voor de winkel. Ja, en deze ja. prijs helpt misschien ook om het meer wat toe te ja. lichten. nu nou, de, de grap ja. van donderdagavond was, wel, wat zal jij nou bloemen krijgen? Ja, maar ik heb wel bloemen gekregen. Ja. Ja, ja. Uh, ik heb van mijn uh, groothandel uh, onwijs mooie rozen gekregen, die ik uh, uitdeel aan de klanten allemaal. Dus die, uh, uh, ja, die, uh, dus ik heb heel veel uh, bloemen gekregen inderdaad, <lacht> toch wel. Ja? Ja. En de bloemen natuurlijk uh, van donderdagavond ook gekregen. Leuk, van de Rabobank. Ja, het was natuurlijk een, een, een spektakel donderdag met, met, met muziek, geluid. Hoe heb je dat ervaren? Want jullie werden als kandidaten in de VIP-room geplaatst. Ja. Dat heb ze allemaal gezien. Die naar voren geduwd werden. Ja. Ja. En, en dan zit je dan in zo'n cirkel. Wat, wat gebeurt er dan met je? Nou, ik ben eerst even iedereen gedag gaan zeggen. Dat vond <laughs> ja. ik eigenlijk ook wel heel, heel leuk. Want konden we wel gaan zitten. Maar ik denk, ja, sommige mensen ken ik helemaal niet. Die genomineerd waren. Dus ik ben ze allemaal even gedag gaan zeggen. En toen zaten we, zat ik met mijn familie. Met mijn man en mijn dochter. En deze die bij me werkt, zaten we aan een VIP-tafel. Met champagne kregen we gelijk. En dat was uh, ontzettend gezellig eigenlijk. En uh, ja, het was een hele goede uitstraling ook. Uh, ja, we hebben het allemaal als heel leuk ervaren in ieder geval. Waren er, uh, mensen die ik niet kende, dat, dat, dat, dat geloof ik zo. Waren er ook bedrijven bij die je niet kende? Uh ja weet je soms, net zoals van Dillen met uh, van de race. Met de race. ja weet je voor de rest heb ik daar natuurlijk niet, heb ik niet zelf maar mee Dillen ken je wel maar... Dillen ken ik wel ja. maar het bedrijf op zich ken nee. ik niet weet je en uh, net zoals het zand en de meis van de foto's en CISO, nou daar kom ik ook dus weet je als sommige bedrijven ken je wel oh. uh, en ik weet ze bijvoorbeeld van de c Optiek die waren laatst verhuisd natuurlijk en die hadden ontzettend veel bloemen en planten gekregen, wat gekocht was bij ons. Dus ik had ook wel zoiets van, nou die krijgen ook best wel aardig wat stemmen. Ja, ja, ja. En, uh, maar ja, ik ben het dus gehoord, dus dat is wel heel schattig heel lief van iedereen. maar uh, Dus ik kende de bedrijven bijna allemaal wel, alleen niet, uh, niet echt, nou, van Dylan eigenlijk is de enige denk ik dat ik die niet kende. Ja, het, de de Reefs licentieschool van, van Dylan, daar moet je inderdaad wat van weten. Ja. Iedereen kent Dylan, maar we ja. weten, ook, we weten ja. nu ook wat hij allemaal doet ja, ja, ja, ja En ik vond het ook wel heel grappig, want hij was eigenlijk de enige die de zaal stil kreeg. Ja, dat, ja. Uh, dat vond ik ook wel grappig. Ja. Maar dat is bij al, al dat soort uh, happeningen valt mij dat op. Dat achter in de zaal men toch blijft uh, roezemoes. Ja, ja, nou ja dat, dat blijf je me houden met wat dan ook, denk ja. ik. Ja, ja, maar goed. zeker op een feestavond. Ja, uh, en iedereen uh, ziet elkaar uh, dan een keertje heel ontspannen. En staat toch gezellig met elkaar te kletsen. Dus dat is ook alweer logisch. Uh, jij, jij mocht met niemand, jullie mochten met niemand kletsen. Want jullie moesten echt blijven zitten tot uh, het moment daar. Er was wel pauze dat je ja. even weg kon. Je bent niet opgesloten, toch? Of, of nee, absoluut niet. Het is leuk leuker om, om, om rond te lopen. Oh nee, we hadden onderling hadden we toch ook wel contact ja? met elkaar. Nee joh, dus dat was helemaal niet, uh, niet ernstig. Het was uh, heel gezellig. Nee hoor, ik, ik heb het alleen maar als er, leuk ervaren in ieder geval. De, uh, de eerste paar rondes waren uh, door, uh, door, door het publiek, die, uh, die moest kiezen. Ja. En daar kwamen er dan drie uit en één is dan per categorie de winnaar geworden. Ja. Nou, Jij ook ik, in dit ja. geval. Ja. Dan komt de vakjury. Ja. Uh, Peter Tromp, Mike Koper en Dick Hulsebos van het OBZ. Heb je, daar, heb je daar een rapport van gekregen? Of, of, of? Nee, ik heb vroeg nog wel aan ja. Peter of ik mocht inzien, maar dat mocht niet. Oh. Nee, nee, dus dat mocht niet. Is maar ze je... hadden wel uh, uh, bepaalde gradaties of bepaalde uh, dingen waar je aan moest voldoen hoor. Dus dat, uh, dat hadden ze voor zichzelf wel. Dus dat ze wel een soort lijstje dus je... denk ik gemaakt ja. hebben uh, waar iedereen een beetje aan moest voldoen uh, uh, voor hun idee, dan weet je wel, dus dat ze daar wel een keuze, een soort, soort, soort uh, dat ze criteria wel criteria een... die zij ja. Uh, aanbrengen. Ja, ja. Maar ja. ik denk ja zijn geheim. Verzoek ja. nou, van de openbaarheid van bestuur. Moeten jullie dan maar bij de jury voor zijn? Nee, nee, nee. Laat dat geheim blijven. <laughs> ja. Ja. Nou, maar ik vroeg me dat zo af. Omdat je, uh, je, je kiest als jury een ondernemer van het, uh, van het jaar. Ja. Dan zou er ook een, een, een soort verklaring achter moeten ja. zitten. De... Nou, dat, Daarom, ja, ja, dat... Een soort dat juryrapport. Een ja. soort ja. ja. juryrapport. Ja, dat, zal, dat, dat zit er ook wel achter volgens mij. Het was ook wel of je... Maar weet je, dat vind ik een beetje zelf moeilijk om te zeggen. Uh, wat ze zeiden tegen mij over mijn winkel dan. Dat het uh, hoe je... Ze, ja, het is een beetje moeilijk om te zeggen. Ze, ze gaan er vanuit hoe je bent gestart. En uh, hoe je het dus hebt opgebouwd zelf. En wat je doorgroeimogelijkheden nog zijn. En daar kijken ze eigenlijk uh, ook een beetje naar. Mm -hmm. En en voor elke uh, categorie is dat natuurlijk, kan dat ook weer uh, anders zijn. Dus dat is dat. Of dat nou echt zo.. Uh ja, dat, dat, dat als categorie, of mm -hmm. dat zou zouden zeggen. Ja, ik weet ook niet hoe ik dat moet zeggen. Dat is een beetje lastig. Maar ja, er zit dus wel een gedachte achter ja. uh, dat ja. daar een soort puntenlijst ja, is een waar soort puntenlijst. Ja, Een soort puntenlijst, ja. Ik vind het ook heel leuk dat jij, uh, jij gekozen bent. Uh, retail staat iedereen zegt altijd maar onder druk. Uh, maar jij bent een ondernemer, je bent ermee gestart. Uh, ja. Je doet bloemen, die kun je natuurlijk niet op internet uh, kopen. Niet zo makkelijk, althans. Maar je doet ook allerlei andere dingen. Uh, heb je nou het gevoel dat uh, dat je de strijd aangaat met de online uh, winkels of ben je oh, zelf ook nee. online of heb je nee ik zelfs het heel slecht ik heb zelfs nog ineens een webs uh, website dus dat is iets waar ik wel aan moet gaan werken nu uh, dat is toch wel handig denk ik of dat ik... maar ja. mensen kunnen er gelukkig vinden uh, ik heb heel weinig bestellingen uh, of heel weinig. ik heb wel veel bestellingen maar weinig bestellingen van buitenaf omdat ik uh, ...daar ook niet mee adverteren of wat dan ook. Maar men weet men wel te vinden. Dus de mensen die me vinden, die uh, uh, bestellen het. En dan, uh, dan krijgen ze een factuur. Of weet je, tegenwoordig is het zo makkelijk met een tikkie. Dus, ja. dus op die manier krijg je wel bestellingen van buitenaf. Maar het is heel veel toch lokaal wat ik heb. En daar ben ik gewoon heel erg blij mee. en uh, website of uh, internet... Uh, bij mij is denk ik toch heel veel dat er uh, aankopen impulsief worden gedaan. En als ze het niet weten, dan zeg ik ook... Joh, neem het mee naar huis, ga kijken of het leuk staat. Staat het niet, breng je het terug. En anders uh, betaal je het. En, en dat gaat eigenlijk heel makkelijk. En dat vinden de mensen ook fijn. Ja. Want als ze het dan via internet moeten kopen... dan uh, moeten ze er weer op wachten tot het er is. Staat het niet, moeten ze het weer terugsturen. Mm. En, uh, en dit is veel korter. En ja. dan merk je dat dat heel veel gedaan wordt. En vinden de mensen ook fijn. Ja, dus het is echt die persoonlijke service, dat onderscheidt. Ja. En dat uh, ja, maar maakt je gewoon. Leuk. Ja, ik denk ook de winkelbeleving. De winkel, het beleven van het winkelen Dat is gewoon ook de kracht, denk ik, van de winkel. Dat het uh, dat iedereen naar zijn zin heeft. En dat vind ik wel heel belangrijk. Dat, ja. dat, um, die beleving die zal waarschijnlijk altijd blijven. Uh, en interesse misschien voor de snelle aankopen. Maar mensen willen toch graag uh, in de winkel, ja. in jouw winkel uh, ja. speciaal. Uh, nog naar moor kijken, bloemen die zien uh, ze die, die staan, die vinden ze mooi. Ja. Maar het en moor, eh, wat, wat Roy ook zegt, is gewoon iets, iets vastpakken, iets kijken. Ja, ja. en kijken en, en combinaties maken. En dat is makkelijker. Uh, en ik zeg ook rustig tegen mensen als ik ze ken, van nou, dat moet je echt niet nemen, want dat nee. staat gewoon niet bij je. En dan zeg ik ook, ja, dat is niet een goede verkoopding, uh, maar. Uh, ik kan beter zeggen van het staat niet als ze ermee terugkomen. Dat een... Of zeggen van ja. nou wat heb je me nou aangesmeerd? Ja. En dat vind ik belangrijker. Dat, dat, uh, ja, als de verkoop soms. Eerlijk duurt het lang. Ja, dus, ja, absoluut. Ja, het dat, dat kan een negatief uitpakken als je maar alles maar verkoopt en uh, weg ermee zonder goed advies. Ja, want dan komen ze niet meer terug. Nee, dan komen ze niet meer terug. En dat moet je juist wel hebben ja, ja. in de Alte Straat. En zeker, zeker weten, ja. ja, en is het antwoord. Uh, je zit er nu al een aantal jaren in die. Uh, vijf jaar. Vijf jaar, alweer ja. een lustrum. Ja, ja. ja dat heb ik al gehad, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. In maart was dat, ja. En uh, je had het net over doorgroeimogelijkheden. Uh, jij wil volgens mij helemaal niet groter. Nee. De, de zaak is de zaak. De zaak is de zaak. En zo moet het ook uh, blijven, denk ik. Maar kan je dan doorgroeien in producten? Uh, nou, ik denk dat je meer doorgroeit dan in. Uh, niet nog meer producten, want anders is het niet meer te overzien. Mm -hmm. uh, uh, maar misschien meer met uh, dingen die klaarstaan. En dat. Uh, ja, meer combinaties, denk ik. Dat er meer. Dat er, proberen dat we een keer bloemen hebben klaarstaan. Boeketten ja. klaarstaan. Of combinaties hebben klaarstaan. Dat is iets wat soms niet uh, klaarstaat. En dat mensen ook wel fijn vinden als ze iets uitzoeken dat het gelijk klaar is. En Binnenkomen dat ze weglopen. weglopen. Ja. En dat. Gebeurt bij mij niet zoveel. Omdat ik niet wil dat het een massa gaat worden nee. eigenlijk. Maar dat zou iets zijn wat ik toch wel heel graag zou willen. Maar ja, dan moet je ook weer extra personeel erbij. En personeel is gewoon, dat weten we allemaal, het duurste wat er is. Ja. Maar daarnaast denk ik ook de afwisseling in producten. Want je hebt, dan heb je dat soort beeldjes of fasen, dan heb je weer ja. andere dingen. Dus dat betekent dat je een steeds wisselend aanbod hebt, waardoor ook mensen steeds weer terugkomen. Ja, ja maar dat wil ik. Ik wil ook niet dat, je, dat ik één artikel heb en dat ik daar honderd van koop. Nee. En dat het elke keer, weet je, ik koop gewoon uh, een hoeveelheid en dat is het. En soms kan ik het ook niet meer uh, opnieuw bestellen. Want ja, ik ben nu uh, in januari uh, naar de kerstbeurs geweest nu de kerst. Dus dat komt allemaal binnen. Of dat is nu allemaal binnen. En het weekend ga ik om. Naar de kerst. Dus dat is nog een hele klus. En dat komt vanaf september. Is het allemaal binnengekomen. Ja, dat kan, kan je allemaal niet, niet meer bestellen. bestellen. Kun je nooit meer bijbestellen? Nee. Nou ja, soms wel. Maar nee heel veel dingen die je in januari bestelt. Dat, uh, uh, dat is bij de grote... Of dat is dan uit buitenland vandaan heel veel. En... Uh, als je het dan in januari bestelt... dan maken zij dus de hoeveelheid aan... Uh, wat hun verkocht hebben op de beurzen. En uh, dan doen ze wel... Een, een Paar procent natuurlijk extra erbij. Maar ja, dat is vaak zo weg. Ja, die, die, die wordt dus verdeeld over de diverse ja. speciaalzaken. Ja. En op is op. En op is op dan. Ja. ja. ja, ja en ze... ik ga expres niet naar de naar de massa toe. Want je hebt natuurlijk de zaken van uh, de bedrijven waar de intratuin hmm. en al die cards inkopen. Nou, dat is gewoon voor mij niet tegen op de box om daar in te kopen. Want als je daar bijvoorbeeld iets inkoopt van bijvoorbeeld 5 euro voor mij, is het voor hun 2,50 inkoop. Ja. Nou, dat, daar kan je nee. gewoon niet tegen op. Dus ik moet het hebben van de andere bedrijven. Ja, daar, daar zit ook het onderscheid tussen ja. massaal en speciaal zaak ja. ABC ja. en Moore. Ja. ja, en meer hè. En meer. Ja, ja. ja. ja het is makkelijk. ja, ja. ABC en more. Het is ABC en more, maar ABC, maar, en, en, more. ABC en meer. ABC ja. en meer. Ja. Ja, We blijven Nederlands. Ja. Het Haringmeisje uh, bereikt in de zaak, neem ik aan. Ja, hij zat uh, in de etalage. En uh, gelijk al donderdagavond door mijn dochters uh, Zo. in de, in de etalage gezet. Ja, ja, Ja, ja, ja. Dus dat, uh, jullie bleven tot het eind, want het was feest. Ja, ik weet, ja. ja, die meiden waren wel wat eerder weg, maar wij waren, waren tot het eind inderdaad. <laughs> tot het licht aan ging. <laughs> ja. ja, heel gezellig was het. Nou, het was een gezellige avond. Ja. Um, ja, hij mag heel jaar blijven staan. Ja. Doe jij als goede traditie ook een kopie laten maken? Ja, ga ik zeker doen. Want ik vind het veel te leuk, het beeld. Ja. Ja. Ja, ik vind, ben er ook heel blij mee. Ja, ja, dat dus, is, dat, uh, dus dat ga ik zeker doen. Dus ik moet uh, contact opnemen, uh -huh. denk ik. Als je nou die hele avond zo eens pakt hè, en je kijkt naar, uh, naar je medekandidaten. Uh, hoe, hoe, hoe, hoe vond je dat? Vond je dat een, een, een mooi gezelschap? Uh, andere zaken in gedachten misschien? Nee, ik vond het juist dit jaar echt een hele uh, goede mix. En dat we allemaal wel uh, gelijkwaardig aan elkaar waren. Niet dat je zegt van nou, dat is niks of wat dan ook. Het was wel een goede, goede mix. En we hadden ook allemaal zoiets van nou, iedereen kon hem winnen. Ja, nou dat uh, was ook een beetje in, in het publiek. Ja. Van ja, wie gaat het doen? Ja. Het dus, was niet echt duidelijk van nou, die gaat het worden. Nee. Dus ik had zelf ook ik had, uh, gedacht, uh, misschien Dillen of vanwege het uh, circuit toch gebeuren van de, uh, voor de F1. Mm -hmm. uh, nou, CISO is ook fantastisch. Uh, die meiden van de fotostudio doen het oh, ook op het ogenblik ja. goed. Dan heb je de zieoptiek. Nou, dat zei ik al, van, daar komt ook heel veel mensen uit Zandvoort... Wat, wij, uh, wat heel veel mensen niet weten... omdat niet iedereen een bril draagt natuurlijk. Uh, de dierenwinkel die specialiseert zich ook uh, ja. in uh, heel veel dingen... Nou, Makelaar, die is ook heel goed bezig met het uh, verhuur. Uh, ja, ja. Op het ogenblik. Uh, wie vergeet ik nu? Volgens mij... Ik zit ook even mee te denken. Maar ik denk het dat Zand. Dan... Nou ja, die, ja, het Zandrestaurant. Uh, ja, ja, ja. Die onderscheidt zich natuurlijk ook En Nobeltreef. Dat vind ik toch ook fantastisch. Ja, ja. Dat, uh, hoe die bezig zijn. Ja. Ja, dus, Mooi terras. Uh, ja, wordt toch wel een stuk mooier door al, ja. dat, uh, door de, al deze bedrijven. We zijn... Uh, uh, in die avond, dus volgens jou en denk volgens ook alles voor een goede mix van allerlei bedrijven naar boven gekomen. Ja. Uh, Volgend jaar is het weer. <laughs> dan moet je hem weer, moet je hem weer inleveren. Ja, maar dan heb ik een ja. <laughs> ja, replica. Tuur. Dus ik, ja, ja. De, ik ga me houden in ieder geval. Ja. Nou, een goede traditie. Uh, Heel leuk, ja. Oh ja, ik vond het leuk dat je hier was. Ik weet dat je het druk hebt en dat je, je echt vrij moest maken. Ja. Dus ontzettend bedankt dat je hier bent geweest. Nogmaals, gefeliciteerd. Okay. Uh, veel plezier met het, uh, het Haringmeisje. Uh, dankjewel. Ja, omdat je de prijs hebt gewonnen gaan we nu luisteren naar Seboel met Catch You. Heb ik gepakt. Kijk. Ja. <laughs> you I don't wanna catch you I want to forget you Let me be the one who doesn't care that you're gone I don't wanna catch you I want to forget you I don't wanna catch you all my life I don't wanna catch you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 You. I want to forget you. I don't want to catch you. I want to forget you. I don't want to catch you. I don't want to catch you. no, no, no. No. no. I want to forget you. I don't want to catch you. I want to forget you. I don't wanna you. I want to you, get you. I don't wanna catch you. I want to forget you. I don't want to catch you. I want to forget you. I don't want to catch you all my life.